Het gaat over Psalm 102. Het is eigenlijk de schuld van Annie. Nee, dat is niet de schuld. Nee, een tijdje terug kwam ze met een, uh, met een bandje. En dan ging het dus over Psalm 102. Ze vroeg of ik dat over wilde zetten op een cd. Ik heb dat geluisterd en ik raakte zo onder de indruk eigenlijk van... Nou ja, goed, we zien het vanzelf zo meteen. Omdat er dus veel meer in staat en heel anders is als dat ik altijd gedacht heb. Het wordt heftig, ook met wat beeldmateriaal. Omdat ik ook wat foto's heb. Het heeft namelijk een hele grote link. Met wat er gebeurd is tijdens de Holocaust. Ik heb niet de hele erge foto's genomen. Er is natuurlijk heel veel beeldmateriaal. Dus ik hou het wel beperkt. Maar desalniettemin zal het toch voor een aantal mensen best wel schrikken zijn. Ik ben er zelf geweest in Auschwitz. In 1999 heb ik dat bezocht. Nou goed, je houdt het daar niet droog. Althans, ik niet. Het begon al zeg maar, toen ik dus uitstapte uit de auto. Ik was er op zaterdag vroeg, rond een uur of zeven. Ik ben zelf opgegroeid in de bossen. Het was al heel moeilijk om daar te komen, omdat niemand wist waar het lag. Heel vreemd. Elke Pool die je aanspreekt, ook met name de ouderen, ontkent dat er ooit een concentratiekamp is geweest in Polen. bestaat niet, het is er gewoon niet. Waar heb je het over? Zelfs in Warschau, waar dat grote ghetto is geweest, mijn collega's, ik werkte in Warschau, wisten nergens van. Wel nee, er is nooit geen ghetto geweest hier. Ik, zei, ik weet het zeker. Ik heb daar boeken van gelezen. En niet zomaar boeken. Ik was er echt in geïnteresseerd. Ik heb hele dikke boeken gelezen, van de strijd met name over de opstand van de Joden tegen de nazis. Nee, dat moet echt ergens anders zijn geweest. Dat is echt hier niet, doen. In Warschau? Nee, echt niet. En die was ouder als mij. Hè? We hadden ook studenten uit de universiteit hadden we ingehuurd. We dachten, nou, studenten moeten daar geen last van hebben. Ik snap dat hun daarin opgegroeid zijn. Maar studenten die hebben toch meestal een beetje een open mind. Dus op een gegeven moment aan de praat geraakt met een student en gevraagd, joh, weet jij waar ergens dat ghetto gelegen heeft in Warschau? Want dat is zo groot, misschien zijn er nog wat overblijfselen. Ghetto? Ghetto? Hij zei, wat is dat, ghetto? Dus ik heb het uitgelegd. Nee, hij zei, je bent echt verkeerd voorgelicht. hoor. Hij zei, er was geen ghetto, joh. Hij zei, we hebben een muur om de Joden gezet om hen te beschermen. Oh, het is nog zo levend daar. Het antisemitisme, daar schrik je van. Zo gauw je het zeg maar over Israël of de Joden hebt. Althans, wat ik heb meegemaakt in 1999. Ze hebben het nog steeds over. Wat jammer dat het niet gelukt is. Wat jammer dat niet alle Joden vergast zijn zoals de bedoeling was. Sterker nog, het staat gewoon met grote letters. In toen de tijd al stond het op borden geschreven langs de trein. Ik ben met de trein van Warschau naar het zuiden van Polen gereden. Naar Krakhof. En je schrikt ervan. Wat je dus gewoon onderweg ziet, gewoon open en bloot. Er is geen mens die er zich aanstoot aan geeft. Dood aan de Joden. Toen ik in Auschwitz was, is dat natuurlijk een gigantische expositie. Wat mij het meeste, of ja, het meeste trof, wat mij verschrikkelijk trof eigenlijk... is dat de Duitsers toen de tijd een, echt een officieel onderzoek hebben laten plaatsvinden... welk land in Europa het geschikste was om de concentratiekampen te plaatsen. En daar kwam Polen uit. Omdat de Polen al eeuwenlang zo gevoed worden met antisemitisme. En ik schrok ervan. Ik dacht dat ik heel veel wist van de Tweede Wereldoorlog... en van de concentratiekampen. Ik heb nooit geweten dat er honderden waren in Polen. Je weet niet wat je ziet. Er staat een grote overzichtsfoto van Polen. Honderden. Dus dan gaat het niet over een aantal die heel bekend zijn... Nee, het gaat op grote schaal, waren de Polen betrokken bij de moord op de Joden. En ze hebben gevocht in Nederland. Daar zijn ook, we zijn ook in de musea's hier in Nederland geweest. De Polen hebben ook gevochten om Nederland te bevrijden, noem maar op. Maar de basis van de Pool is antisemitisme. Helaas. Nou, daar gaat Psalm 102, gaat niet over de Polen, gaat over alle mensen, denk ik. Maar er zit wel een gigantische boodschap in voor de Polen. Voor de nazis, maar ook voor ons. Omdat ik denk dat ook wij een enorme schuld op ons geladen hebben en nog steeds laden. Psalm 102. Nou, ik heb de tekst uit de uh, herziene staat, de vertaling. Het begint met een gebed van een ellendige. Dan nou, voel je eigenlijk zelf ook als ellendig. Nee? Dat is waar. Maar als je even ervan uitgaat dat dit dus geschreven is als een soort profetie met uitzicht op de holocaust, dan wordt het even iets anders. Want dan is de ellendige waar ik het over heb... is een totaal ander iemand als dat wij wel eens denken dat wij ellendig zijn. En dat doet niks af van hoe ellendig je kan voelen. Maar de situaties waar hun in zaten... en dat komen we nu langzamerhand zo voorbij ook... dat was echt ellendig op een verschrikkelijke manier. Want hij zegt, wanneer hij bezweken is... en ze waren bezweken... Wat was er nou nog over van hen? Ze werden achtervolgd. Ze werden achterna gezeten. Ze moesten speciale kentekenen dragen. Iedereen mocht hun eigenlijk aangeven. En kreeg er nog geld voor ook. En zijn klacht uitstort. Nou dat doet eigenlijk niet recht aan wat er werkelijk staat. Er staat uit Voor het aangezicht van Yahweh. Het is zo verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Dat hij het uit schreeuwt. Javé, waar bent u? Waar bent u? En waarom hoort u mij niet? Psalm 22, vers 25. Want dit kenden ze eigenlijk. Want hij, Javé, heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. En nu zitten ze in een situatie die daar haaks op staat. Hij weet blijkbaar niet meer van hun af. Hij kent hen niet meer. Ze zijn veracht en ze worden verafschuwd. En er gebeurt... Niets. Maar persoon 22 zei... Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. En ze hebben wat geroepen daar. Ze hebben verschrikkelijk veel geroepen. Maar er kwam geen antwoord. Ze zijn met miljoenen de gaskamers in verdwenen. Onderwijl het schema zingend. Daar zijn gewoon beelden van. En hij hoorde niet. Het ging gewoon door. 34, deze ellendige riep en Yahweh hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Dat was hun hoop. Dat was hun zekerheid. Daar zijn ze mee opgegroeid. En het gebeurde niet. Hij hoorde niet. Wat moet dat een verschrikkelijke ervaring zijn geweest? Je bent al verlaten door iedereen, door echt iedereen, door heel de wereld. Het laatste wat je over hebt is Yahweh. Je bent erin opgevoed. Je weet dat hij hoort, want daar staat heel de Bijbel vol van en er gebeurt niks. Je wordt gewoon weggevoerd en je wordt vergast. Dit is een van de plaatjes die je ziet als je daar aankomt. Dat hebben ze waarschijnlijk als eerste gezien van het kamp. En de Duitsers hadden een hele macabere humor. Arbeid macht vrij. De betekenis die erachter zit is gewoon afschuwelijk. Want door die arbeid kwamen ze om en daardoor raakten ze vrij... Want ze werden dus verstookt. Dat was de vrijheid die de nazi's hiermee bedoelden. Afschuwelijk. Als je dat realiseert en je loopt daar onderdoor. Ja, ik kon het niet droog houden. Echt niet. Ik vind het nog steeds verschrikkelijk. Het tweede vers zegt... Ja, we luisteren naar mijn gebed. En ze hebben daar veel gebeden. Laat mijn hulpgroep weer hulpgeschreeuw tot u komen. En ze hebben wat geschreeuwd. Verschrikkelijk veel. En dat hielp altijd, Psalm 72 vers 12, want hij zal de armen redden die om hulp roept en de ellendigen en wie geen helper heeft. En wie waren nou de helpers in de Tweede Wereldoorlog? Hè? Als je denkt dat Nederland zeg maar een hele goede plaats was voor de Joden om op te groeien. Helaas, Nederland staat helemaal onderaan van de landen van Europa die de Joden een helpende hand heeft toegestoken. Het is geweldig wat mensen in verzet gedaan hebben hoor. Hartstikke mooi. Maar om te zeggen dat wij als Nederlanders trots moeten zijn op ons verleden, dat is niet zo, helaas. Wij, zijn, wij hebben het slechtste gedaan van alle Europese landen. Sterker nog, in Denemarken, waar op een gegeven moment dus als voorbeeld door de Duitsers werd opgelegd dat de Joden een Jodenster moesten gaan dragen, was de eerste die je deed, was de koning. En iedereen ging het doen, zodat er geen onderscheid was tussen de Joden en tussen de normale mensen. Geweldig. Hè? Een heel volk komt in opstand omdat ze het niet eens zijn dat een bepaalde bevolkingsgroep eruit gepikt wordt. In Nederland was er geen sprake van. Het koningshuis is gevlucht. Hè? Al of niet of dat een goede reden was. Hè? Maar het geeft wel aan de koning in Denemarken is gebleven en heeft zich eigenlijk gewoon aangesloten bij het verzet. Dat heeft geholpen. In Nederland was er een andere situatie zijn ze gevlucht. Maar er was dus geen helper in het algemeen. Maar ze waren gewend dat Yahweh hun helper was, zeker als ze dus tot hem riepen. En het gebeurde niet. En dit is eigenlijk een stukje, een soort impressie van hoe ze geschreeuwd en geroepen hebben om hulp in hun diepste nood. Verberg uw aangezicht niet voor mij, zegt vers 3. Yahweh, verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij als ik tot u roep. Op de dag van mijn benauwdheid. En ze waren benauwd. Je had het er vanmorgen even over wie ze was benauwd. Nou, ik heb ook CPD, ik was ben ook benauwd. Ik denk dat het niet te vergelijken is met wat hun hebben meegemaakt. Dat is toch even een iets andere orde. Op de dag dat ik roep. Verhoor mij spoedig. En dat kenden ze. Daar staat de Bijbel vol van. Van allerlei verhalen. Van als het echt, zeg maar, op het scherpst van de snede komt. Als echt er geen uitweg meer is. Als er geen redding meer is. Dan is ja weer nabij. Dan is onze redding nabij. In Nederland hebben we hetzelfde spreekwoord voor. Hè? Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Daar leefden ze uit. Dat kenden ze. Maar helaas, in die situatie, het gebeurde niet. Het gebeurde gewoon niet. Kijk, Psalm 27 zegt het ook. Verberg uw aangezicht, niet voor mij. Het is dus hetzelfde aanhef. Wijst uw diena niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de streek en verlaat mij niet. O God van mijn hel. En daar zijn ze in doorgegaan. Ze zijn niet gestopt. Ze hebben God niet de rug toegekeerd. Er is zelfs een van die rabbis geweest die heeft gezegd... Heer, ook al spuugt u ons uit... ook al laat u ons vernietigen... wij blijven aan u vasthouden. Wij stoppen niet om u als onze God aan te roepen. Het zal u niet lukken ons uit te delgen voor uw aangezicht. Dat zijn hele grote woorden, maar aan de andere kant denk ik... het is ook iets wat, wat hun betrokkenheid op Yahweh weergeeft... Door alles heen, verberg uw aarzen niet voor uw dienaar, want de angst benauwt mij. Verhoor mij spoedig. Nou, dit was dan hoe ze uitgeladen werden op Auschwitz. We hebben er pas een heel klein filmpje van gezien ook. Dan zie je dus dat er dus zelfs muziek, ze hadden dus gewoon grammofoonplaten staan daar op luidsprekers. En er werd gewoon muziek gespeeld omdat de mensen die aankwamen het idee kregen van een soort van vakantiekamp. Het komt allemaal wel goed. ja. Afschuwelijk gewoon, echt afschuwelijk. Wie, wie dat bedacht heeft, welke. Ja, je, je kunt bijna geen menselijke dingen meer eigenlijk eraan verbinden. Want mijn dagen zijn als rook vervlogen. Nou, als je dan die foto's ziet en die stukjes film die er gemaakt zijn van de gaskamers. En van die hele installatie die dus daar opgesteld is om hun in rook op te doen gaan. Ja, dan krijgt dit wel een hele bizarre inhoud eigenlijk. Want mijn dagen zijn als rook vervlogen. Zoals ik zei, ik, ik ben er geweest. Nou, ik zit in de techniek. Ik heb mij verbaasd. Ik zat toen de tijd in de automatisering. Hè, om het even zo te houden, ICT. Dat was mijn vak. Daar leefde ik voor, zeg maar. Dat was ook de reden dat ik in Polen was. Het verbaasde mij dat je dus ziet... dat heel die mechanische installaties daar zo... eigenlijk helemaal geautomatiseerd waren... ...die waren zo ontzettend ingenieus opgesteld... Om, ja, ...om het zo snel mogelijk te laten verlopen. Je kunt het bijna niet bevatten. Later las ik dus, heb, ik, heb ik rapporten erover, over die onderzoeken gelezen... ...dat er dus echt ingenieurs waren die dus met voorstellen kwamen... ...naar de nazi's toe van te sluisteren. Ik heb nou wat heb ik uitgevonden op het gebied van de crematoria... ...die zo efficiënt zijn dat wij zoveel mensen per dag kunnen... Ja, ik kan er niet bij. Ik kan er echt niet bij. Je verstand staat bijna stil dat iemand met een ingenieursteam bezig kan zijn om iets te verzinnen... waardoor je mensen zo snel mogelijk kunt vernietigen. Ik kan er niet bij, echt. Ik, ik snap er helemaal niks van. Maar het is wel gedaan. En dan krijgt dit ook een hele bizarre lading. Mijn beenderen zijn uitgebrand als een haard. Nou, die foto's ga ik niet laten zien, hè? maar het is wel gebeurd. Het is gewoon gebeurd. En hun kenden heel wat anders. Psalm 37, vers 20, zeg maar, de goddelozen komen om... De vijanden van Java zijn als het kostbaarste van de lammeren. Zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen. De situatie was nu omgedraaid. Niet de goddelozen kwamen om, maar zijn volk kwam om. Zijn volk. Ik ga dit verder niet uitleggen. Ik denk dat duidelijk is wat daar dus gebeurt. Hun hart was geslagen en verdord als gras. En dat zie je ook aan die mensen daar. Je ziet het ook als je die foto's ziet. Hey. Het hart is bijna eruit geslagen. Ze hebben geen hoop meer. Het is allemaal verdord. En zo zien ze er ook uit. Het zijn verdorde mensen geworden. Waar eigenlijk alles, alles wat menselijk is, zou je bijna zeggen, eruit geslagen is. Zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Nou, vaak was het niet eens vergeten. Er was geen eens brood. Ze kregen eigenlijk... Te weinig om te leven. Laat staan dat ze iets kregen om te overleven. Job zegt dat ook: mijn dagen zijn voorbij gegaan. Mijn plannen zijn mij ontrukt. De verlangens van mijn hart. En dat was natuurlijk bij hun ook. Van plannen smeden. Dan moet je er toch een beetje goed in je wel zitten om echt plannen en hoop. Hè, want het is ontstaan uit hoop. Maar die was er niet meer. En waar moet je naartoe als iedereen je in de steek heeft gelaten? En je bent daar met zoveel mensen bij elkaar. Als je het leest ook van dat dus met Auschwitz. Nee, was Birkenau was dat, waar ze dus op een gegeven moment uit ontsnapt zijn. Er waren maar 16 SS'ers. Zestien! Er zaten dus 600 joden op, op dat tijdstip. Die zijn, hebben dus een ontsnappingspoging gedaan. Er waren maar 16 SS'ers. Denk je, waar heb je het over jongens? Wat heb je het over? Helaas werden die gesteund door 150 Oekraïners die ook gewapend waren. Maar eigenlijk was het, het clubje wat hun in bedwang moest houden, was eigenlijk zo klein. Maar er was geen hoop meer. Die mensen waren murf geslagen zou je zeggen. En daarom kon er eigenlijk een tamelijk kleine groep... die wel zwaar bewapend was... kon eigenlijk zo'n hele grote groep mensen... in bedwang me houden. Want God heeft mijn hart gemaakt, zegt Job. De Almachtige heeft mij schrik aangejaagd. Nou, dit is dan een impressie van hoe ze dan eruit gezien hebben. Ergere beelden ga ik niet laten zien. Maar je snapt wat er dit op gebaseerd is. Mijn beenderen kleven aan mijn vlees. En dat zie je ook. Je ziet de beenderen zie door het vlees heen komen, zou je zeggen. Ja? Het is afschuwelijk. Door mijn luide zuchten staat daar. Mijn beender, Job zei het ook. Mijn beenderen kleven aan mijn huid en aan mijn vlees. En slechts mijn tandvlees bleef mij over. Want mijn leven teert weg door verdriet. Psalm 31. En mijn jaren door zuchten. Mijn kracht is vervallen door ongerechtigheid. En mijn beenderen zijn verzwakt. Het is onvoorstelbaar hoeveel teksten je kunt vinden. Die rechtstreeks terugslaan. Op wat zijn zeg maar 100 Psalm 102 eigenlijk aanhaalt. Nou, dit is een foto. Dat ze dus zeg maar door de Russen bevrijd zijn. Ik heb mijn twijfels over de authenticiteit van die foto. Omdat die mensen die mens er eigenlijk heel goed uitzien. Maar goed. Dat, uh, ik, ik kreeg zelf de neiging dat het een soort propagandafoto was. Mijn sluister viel allemaal best wel mee. Maar goed. Ik lijk op een kou in de woestijn. Vers 7. Ik ben geworden als een steenuil te midden van de puinloper. Nou, ik vond daar ook een leuk plaatje van. Kou en nachthel zullen het in bezit nemen, zegt Jezaja. Ransuil en raaf zullen er wonen. Hij zal er een meetlint van de woest woestheid over uitspannen. En het paslood van de leegte. Nou, hier is dan bij een ruïne zit dan zo'n zo ransuil. Ik lig wakker. Dat kun je je helemaal voorstellen. Als jij natuurlijk in zo'n situatie zit, dan is het niet zo dat je echt lekker ligt te slapen. Zeker niet als je die bedden zag. Een paar houten, ja, houten planken waar je dan op moet liggen. Een dekentje is er eigenlijk bijna niet. Nee. Er wordt om gevochten. Er zijn ook bizarre verhalen over, hè? Van, uh, over waar er allemaal om gevochten werd. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak, zegt hij. Het is zo met mij geweest. In Genesis 31, vers 40. Overdag werd ik gekweld door de hitte, s'nachts door de kou, zodat de slaap van mijn ogen week. Ik denk dat dat precies eigenlijk weergeeft... hoe ze daar in die situatie zaten. Overdag werden ze opgejaagd... om zeg maar, hun laatste krachten te geven. Snachts konden ze niet slapen van de kou. Een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden honen mij de hele dag. Ze kenden niet anders meer. Waren ze eerst zeg maar, gewaardeerde mensen in de samenleving... die hoge functies hadden. Hè? Dokters, chirurgen, professoren, noem maar op. Ja. Nu werden ze maar bij één naam genoemd. Wie tegen mij razen. Zegt vers 9 gebruiken mijn naam als een vloek. Dat was ook al gezegd in Psalm 44. U maakt ons tot een spreekwoord onder de heidevolken. U doet de natie het hoofd over ons schudden. En wat werden ze mee genoemd? Jood of Joede, Zoals in het Duits staat. En ze moesten een speciaal kenteken dragen. Waardoor iedereen wist... Wie jij was en dat je dus ongestraft zo iemand kan uitschelden, je kunt er alles mee uithalen, wat je maar wil, je wordt toch niet gestraft. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? De situatie was eigenlijk nog erger dan dat, want de SS's hadden een riem om en daar stond op de gesp, stond, God mit ons. Met andere woorden, je wordt er dus zo ontzettend behandeld door een tegenstander, waarvan je eigenlijk niet eens wist dat het je tegenstander was. En dan denk je van, maar ik heb Yahweh aan mijn zijde. En dan zie je dus op de riemen staan van de mensen die jou zo behandelen, maar God is met ons. Ik denk dat je dan wel heel erg stevig in je schoenen moet blijven staan, om nog te blijven bidden tot Yahweh om je toch nog vast te houden aan wat Java voor jou is. En het onderscheid te zien van, ja, waar hebben we het over, hè? Wie is hun God? Jezaja zegt, wee het rumoer van vele volken. Ze razen als het razen van de zee. En wee het gedruis van naties. Ze maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. Je moet eens kijken op die enorme vergaderingen die die nazi's hadden... waar die duizenden mensen staan die met één stem... Ik ga het niet herhalen wat ze roepen, hé? maar een soort verheerlijking roepen over hun leider. En als je dan ziet, als ze masseren door de straten met die enorm grote legers, dat het allemaal zijn, maar met één cadans, dan hoor je het bruisen van geweldige wateren. Wij zijn bij de Niagara-watervallen geweest, maar als je dat gedruis hoort van dat marcheren, dat is bijna hetzelfde geluid. En er zijn tegenwoordig nog steeds landen die ja, het geweldig vinden als ze met zulke macht... ...kunnen demonstreren en geweldige legers laten marcheren als één persoon. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt als je ziet van, ja, dat zelfs je naam, je afkomst gebruikt wordt als een vloek. De strijdwagens razen door de straten. Dat hebben we natuurlijk hier in Nederland ook meegemaakt. De strijdwagens razen door de straten. Ze jagen over de pleinen. Hun uiterlijk is als fakkels, als bliksemschichten schieten ze heen en weer. Nou, met zulke materieel razen ze door de straten om de razia's uit te voeren. En hier word je natuurlijk helemaal eigenlijk niet goed van. Als bliksemflitsen schieten ze heen en weer. Het viel me zo op dat je ineens zeg maar die SS, die hadden dat teken. Het is zo duidelijk eigenlijk. Hè? En dat hebben ze geweten, want hun kenden hun Bijbel. Want ik eet as als brood. Hij heeft me in het slijk geworpen, zegt Job, Job. En ik ben gelijk geworden aan stof en as. Bij hun was de situatie even iets anders. Een klein stukje van een ooggetuige, een soldaat die daar aankwam... Toen we bij het concentratiekamp aankwamen was de stank verschrikkelijk en het ademen erg moeilijk. As vloog door de lucht en kwam in onze mond terecht. Pas veel later begrepen wij wat die as inhield. Het is onvoorstelbaar als je je dat realiseert. Die as die dwaalde daar dus gewoon, dat was gewoon normaal. Dat bleef al. dus die mensen wat ze gegeten hebben. Het is dus gewoon werkelijkheid geweest. Ze hebben as als brood gegeten. Ik hoef niet uit te uitleggen wat die, waar die as voor staat denk ik. Dat is helemaal duidelijk. Maar het krijgt wel een hele bizarre achtergrond als je dit realiseert. Dat het dus gewoon werkelijk gebeurd is. Wat ik drink, meng ik met tranen. Natuurlijk kun je niet meer normaal drinken. Zonder dat je dus zeg maar in tranen wegsmelt. Als je je dit realiseert. Je zit er middenin. Er is geen hoop. Sterker nog, de mensen waar je aan verbonden bent. Je weet dat ze dus eigenlijk uit de weg geruimd zijn. En dat ze vervlogen zijn, om het even zo te zeggen. Vanwege uw gramschap en uw grote toon. En ik denk dat ze het ook niet anders hebben kunnen zien. Van waarom, heer? Waarom? Wat is er mis? Wat is er in vrede? Wij roepen, wij schreeuwen. Er gebeurt niets. Dus er moet wel een enorme gramschap en een enorme toon zijn... om dit hun te laten overkomen. Ezekiel zegt, ik zal over u mijn gramschap uitstorten. Ik zal met het vuur van mijn verbolgenheid op u blazen... Ik zal u geven in de hand van brute mannen die verderf smeden. Nou, dat was realiteit. Dat was bittere realiteit. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En is God er blij mee geweest? Ik weet zeker van niet. Ik denk dat God ook gehuild heeft toen hij zag wat de nazi's uitgestort hebben over zijn volk. Ik denk niet dat dit de bedoeling is geweest. Maar het is wel gebeurd. Want u hebben mij opgetild en weer neergeworpen. En dat was dagelijkse praktijk. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw. En dat kan ik me indenken. Want je wil eigenlijk geen lange dagen, je wil korte dagen. En ik kan me indenken dat ze zich vreselijk opzagen tegen de dag. Afgezien van dat de nachten misschien slecht waren... overdag werd je geconfronteerd met je vijand. En alles wat die vijand maar over je uit kon storten. En ik verdor als gras. Dat hebben ze aan de lijve ervaren. Dat ze verdorden als gras. Elke dag ging het een stukje slechter... ...als de dag van gisteren. Jezaja zegt, het gras verdort, de bloem valt af... ...als de geest van Jahwe erover blaast. Voorwaar het volk is gras. Dat was helaas realiteit geworden. Het volk was gras. Zozeer zelfs dat het gewoon verbrand werd. Het gras verdort, de bloem valt af, zegt Jezaja 40 vers 8... ...maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Dat was altijd hun vaste grond geweest. En nog... Je leest er nog steeds over dat de overlevenden heel veel godtrouw zijn gebleven. Dat ze zelfs naar aanleiding van wat ze meegemaakt hebben, gezien hebben dat Yahweh met hem was. Er zijn ook heel veel afgehaakt die alles van wel hebben gezegd. He, dat is ook, gezegd, Nou, als hij dat heeft toegelaten, ja, dan kan hij niet bestaan. Dan kan hij gewoon niet bestaan. Maar u Yahweh, u blijft voor eeuwig, zegt ook weer Psalm 102 vers 13. De gedachten is aan u van generatie op generatie. Nou, dat is een beetje bizar, hè? Zeker in die situatie, want die generaties waren er niet meer. Die waren al in rook opgegaan. Maar de raad van Jahwe bestaat voor eeuwig, zegt Psalm 33, vers 11. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Jahwe is een god van generatie. Hij werkt vaak door generatie op generatie. Het hele mooie is, dat is nog steeds... dat je elk jaar heb je de Mars of the Living. De mensen die het overleefd hebben... Hun generatie, van generatie op generatie, lopen ze van de ene naar de andere lopen ze dan. Ze lopen naar Auschwitz toe. En dat noemen ze dus, dat is drie kilometer, dat noemen ze de mars van de overlevenden. En elk jaar zijn degenen die het meegemaakt hebben, worden minder. Maar elk jaar wordt de jeugd die meegedoen, die wordt groter. Dus elk jaar zie je dat die generatie op generatie, dat het werkelijkheid is geworden. Ja? De gedachten is aan u. Die blijft van generatie op generatie. U zult opstaan. En dan gaat het over Yahweh. Yahweh zal opstaan. U zult zich ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadigd te zijn... de vastgestelde tijd is gekomen. Micha zegt dat ook. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Om nooit meer gevonden te worden. Wees mij genadig, zegt Psalm 6, vers 3. Jawe, want ik ben verzwakt. Genees mij, Jawe, want mijn beenderen zijn verschrikt. Nou, dat is ook weer een weerslag op wat er daar gebeurd is. Psalm 57. Wees mij genadig, oh God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen zijn voorbij gegaan. En als je dit dan leest... ...van dat hij echt zal opstaan... ...en zich ontfermen over Sion... ...omdat de vastgestelde tijd is gekomen... ...dat de tijd om haar genadig te zijn aangebroken is... ...ja wat een geweldig iets is het dan. Want uw dienaren... ...zijn haar stenen goed gezind. Nou er was eigenlijk geen steen meer op een ander. En hebben medelijden met haar gruis. En zo zagen ze er ook uit. Hosea 11 vers 8 zegt... ...hoe zou ik u prijsgeven, Ephraim, uw ...u uitleveren, Israël... ...hoe zou ik u prijsgeven als Adama... Met u doen als met Seboim. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. En dit heeft Hosea opgeschreven. Want zo denkt Yahweh over zijn volk. Hij wil ze niet prijsgeven. De heidevolken zullen de naam van Yahweh vrezen. Dat is op dit moment nog niet zo. hè? Jawel, er zijn wel heel veel mensen die Yahweh vrezen. Alhoewel Yahweh nog behoorlijk onbekend is eigenlijk. Er wordt heel vaak gesproken over Heer of Heren of de God, vandaar dat ze ook heel makkelijk aansluiting vinden bij de moslims... want die hebben dan toch ook dezelfde God. Waar hebben we het over? Het is een gewoon soort algemeen iets geworden... maar het is niet Yahweh. Het is niet Yahweh die gevreesd wordt. Alle einden de aarde zullen eraan denken en zich tot Yahweh bekeren. Alle geslachten van de heidevolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Of ze willen of niet. Het zal gebeuren. Alle koningen van de aarde uw heerlijkheid... Ja, zegt Psalm 72, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidevolken zullen hem dienen. Je vindt het regelmatig terug, het zal gewoon gebeuren. Hoezeer de heidevolken ook razen, wat ze ook zeg maar, kunnen verzinnen, het zal gewoon gebeuren. Wanneer Yahweh Sion heeft opgebouwd, in zijn heerlijkheid verschenen is. Ja, zegt Jeremia, ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonder genezen, spreekt Yahweh, al noemen ze u verdrevenen. Het is Sion. Niemand vraagt naar haar. Nou, dat was hun ervaring ook, hè. Wie vraagt de in vredesnaam naar de Joden? Toch helemaal niemand? Nee, ze werden bij elkaar gedreven en ze werden vernietigd. En tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds hele volkstammen... die het zo ontzettend jammer vinden dat het gewoon niet gelukt is. Het is verschrikkelijk om dat aan te horen. Hij heeft zich gewend tot het gebed van de Allerarmste en hun gebed niet veracht... Om de verwoesting van de ellendigen en het gekern van de armen zal ik nu opstaan, zegt Jave, ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen. Er is een overblijfsel gered door alles heen. Er zijn er nog steeds die op dit moment leven, die de hele verschrikking hebben meegemaakt. Hij zal de geringe en armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie, staat er dan in vers 19. Maar dat staat er niet. In de Naderste Bijbel staat, dit wordt beschreven voor een geslacht van later. De gemeente die dan wordt geschapen zal loven de ene. Het volk dat geschapen wordt zal jaren loven. Nogmaals, dit is niet wat in de tekst staat. Het woord is Acheron. De volgende, daar staat laatste. Dit zal gebeuren bij de laatste generatie. En daarom heeft Psalm 102 een directe verbinding... ...met de holocaust. Het gebeurt met de laatste generatie. Dus we zitten nu in de laatste generatie. Als dat alles wat daar beschreven staat te maken heeft met de holocaust... ...dan heeft dit er dus ook mee te maken. Er is letterlijk vervuld wat daarvoor geschreven stond. Dat hebben we gezien. Letterlijk. Zou dit dan niet letterlijk zijn? De vertalers hebben het blijkbaar niet aangedurfd. Maar hier staat echt laatste. Nou, als dat zo is, dan is de generatie volgens Mozes, in Psalm 90, vers 10, de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of als wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het meeste daarvan is moeite en verdriet, zegt hij, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Als dat zo is, als het einde van het wereldoorlog 2... Dan is het 1945 plus 70... dat is 2015. Dat is al voorbij. Dat was vorig jaar. 1945 plus 80... wordt 2025. Dan hebben we nog negen jaar te gaan. Als het in 1948... de dus start van de staat Israël... plus 70 is 2018... of als het een sterk slag betreft... praat je over 2028... nog 12 jaar. Wie weet het. Dat staat beschreven in handelingen. Hij, Yeshua, zei tegen hen... het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten... die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar dat we... In de laatste generatie zitten. Dat is niet meer te logen, denk ik. Dat is niet te logen. Zijn er steeds minder overlevenden? Dat hoor je ook steeds. Hè. Er worden ook best wel wat dingen gedaan. Steeds oproepen om die mensen te helpen. De meesten leven in bittere armoede. Maar ze zijn er nog. De laatste generatie. Er zijn er nog die leven. Maar hoe lang nog? Hoe lang nog? Want Java heeft uit zijn heilige hoogte neergezien. Java heeft uit de hemel op de aarde. Neergekeken. Jeremia zegt, en u moet tegen hen al deze woorden profiteren. En tegen hen zeggen, Yahweh zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte. Vanuit zijn heilige woning zijn stem laten klinken. En waarom? Dat het gekerm van de gevangenen voor uw aangezicht komen. Dat wie ten dode zijn opgeschreven over inkomstig de grootheid van uw arm het leven behouden. En gelukkig, het is niet gelukt om ze uit te roeien. Het is niet gelukt, sterker nog, het is een volk geworden. De staat Israël is gesticht in 1948 tegen alles in. De wereld heeft daarmee ingestemd tegen alles in. Ze bestaan nog steeds tegen alles in. Als de Palestijnen hun zin krijgen, dan roeien ze alsnog het overblijfsel uit. Maar het zal niet gebeuren. Zodat men van de naam van Java zal vertellen, de Sion en zijn lof in Jeruzalem. Het gebeurt, hè. Heden ten dagen gebeurt dit gewoon. Zijn lof in Jeruzalem klinkt. Zing psalmen voor Jahwe die de Sion woont, verkondig onder de volken zijn daden. Nou, daar zijn we nu ook mee bezig, hè? Zijn daden worden verkondigd. Gezegend wie komt in de naam van Jahwe, we zegenen u vanuit het huis van Jahwe, psalm 118. En Jezaja die zegt, wanneer de volken, de vreemdelingen die zich bij Jahwe vroegen om hem te dienen, en om de naam van Jahwe lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat ze hem niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden. Psalm 102, vers 23. Wanneer de volken tezamen samen bijeen zullen komen en de koninkrijken om Yahweh te dienen. En dat doen wij. We dienen Yahweh. We komen samen op de Sabbat. En wij willen de Sabbat niet ontheilig. Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Als een zwaluw of kraanvogel. Zo piepte ik. Ik keerde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen omhoog. Yahweh, ik word neergedrukt. Wees u mijn borg. Die, die, die uitroepen die moeten... Ja, je zou bijna zeggen, het moet als een soort wolk boven die concentratiekampen gehangen hebben. Al die gebeden die opgestegen zijn. Hij heeft mij met tanden op kiezelstenen laten stukbijten. Hij heeft mij in de as neergedrukt. Vers 24, hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Ja, het, is allemaal, het is zo beeldend wat er uitgesproken wordt. eigenlijk. Het heeft zo'n enorme overeenkomst met wat daar gebeurd is. Mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. En dat is gebeurd, jong en oud. Maakt er niet uit. Het enige wat belangrijk was, van ben jij een jood? Oké, okay, dan mag je gaan, jongen. Maakt er niet uit of het zuigelingen waren, of baby's, of peuters, of ouder van dagen. Iedereen moest hier weggaan. Jezaja zegt, zelfs zei ik, op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. In de poorten van het graf word ik beroofd van de rest van mijn jaren. Er waren mensen die hadden veel ouder kunnen worden. Is niet gebeurd. Ze werden beroofd. ...van de rest van hun jaren. Uw jaren duren voort van generatie op generatie. Dat gaat dus over de jaren van Jave. Die duren voort. Maar de raad van Jave bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Het komt steeds weer terug. Psalm 90, een gebed van Mozes, de man Gods. Jave, u bent onze toevlucht geweest van generatie op generatie. En ze hebben de hoop niet opgegeven. Zelfs in die situatie hebben ze hun hoop niet opgegeven. Maar steeds zijn ze weer teruggekeerd en hebben Hem aangeroepen. Want Jawe is goed, zegt Psalm 100. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. U hebt voorheen de aardige grondvest. De hemel is het werk van uw handen. Psalm 89 bevestigt dat de hemel is van u. Dat de aarde is van u. De wereld en al wat ze bevat, die hebt u gegrondvest. U hebt voorheen de aardige grondvest. De hemel is het werk van uw handen. Jawe heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. Die zullen vergaan. Dat was bekend. Die zullen vergaan. Maar u, Jawe, zult stand houden. Ze zullen alle verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad. Net als dat je dus zeg maar een andere jas aantrekt, wordt eigenlijk de hemel en de aarde worden ook eigenlijk zo verwisseld en ze zullen verdwijnen. Heel het sterrenleger van aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol. Je kunt je niet voorstellen dat ze gewoon als een boekholder... als zo'n zetten, zo zeg maar, opgerold worden. En heel zijn leger zal vallen zoals bladeren vallen van een wijnstok... en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. Maar u blijft dezelfde. Jaren blijft dezelfde. Onaangetast. Immer dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had... ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid... ...bent u God. Daar is gewoon niet aan te tornen. Wie heeft dit bewerkt, zegt Jezaja, en gedaan? Hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik, Java, die de eerste ben... ...en bij de laatste ben ik dezelfde. Hij is onveranderlijk. Er verandert niets bij hem. De kinderen van uw dienaren zullen fijnig wonen. Dat is een blik naar de toekomst, zou je zeggen. De kinderen van uw dienaren zullen fijnig wonen. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden... Nou, dat is een hoop die ze vastgehouden hebben, ondanks alles. Je kunt je bijna niet voorstellen dat je in die situatie nog steeds die hoop hebt... en ook het vertrouwen dat dat zal gebeuren. En het is gebeurd. Maar wie naar mij luistert, zegt spreuken, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan... en zijn troon als de dagen van de hemel. Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt is uw kracht beperkt. Dat Spreuken 24. Er wordt heel veel gezegd, hè? met name na de oorlog is dat heel veel gezegd... dat de volken hebben niet geweten wat er gebeurde. Er zijn behoorlijk wat documentaires ook over. Er komt nog steeds trouwens, steeds materiaal naar boven... waaruit blijkt dat de wereld het wel wist. Vanaf het allereerste begin, op dat bandje van wat Annie had... daar stond dus een verslag van een, van een soldaat... die zat in de gevangenis, was een crimineel in Engeland... ...die wordt een deal aangeboden. Dus luister je mag uit de gevangenis. Als jij dus voor ons meewerkt aan een project van een bezig zijn... ...en hij natuurlijk zegt ja, uit de gevangenis, prima. Het project hield in dat hij dus moest proberen om bij een concentratiekamp te komen. Hij werd dus gedropt achter vijandelijke linies. Hij sprak Duits. En proberen daar dus materiaal voor te verzamelen en dat dus naar Engeland te krijgen. Zodat de geruchten die ze hoorden, om te kijken of dat waar was. Want de Duitsers ontkenden dat. En hij heeft dat gedaan. Hij zegt dat niet alleen ik, we waren met een hele groep, allemaal dus ex-criminelen. Die hebben allemaal beeldmateriaal opgestuurd. Het is bekend, ik heb het later zelfs nog gezien. Dus ook na de oorlog bestond het. Hij zei dus, het is een leugen, wat Engeland altijd geroepen heeft, dat ze het niet wisten. En als ze het geweten hadden, dat ze dan opgetreden hadden. Nee, het is een leugen. Hij zegt, ze wisten het, van, eigenlijk vanaf het allereerste begin hebben ze het geweten. Nou, dan gaat dit over. Als u zich in die dag van benauwd en slap opstelt, is uw kracht beperkt. Heel frappant dat zeg maar, dus de hele kracht van het Britse Rijk na de Tweede Wereldoorlog helemaal naar beneden is gegaan. Zachariah 1 vers 15. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidevolken. Ik was een weinig toornig. En dan gaat het dat hij toornig was over zijn volk. Maar zij, die heidevolken, hebben geholpen het erger te maken. Red hen, zegt Spreuken 24 vers 11... die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt... van wie wankelend ter slachting gaat. Nou, je moet kijken hoe die mensen dus... opgejaagd zijn. razzia's in de straten. Ze werden in die uh, veewagens geduwd. Heel veel van die mensen hebben gewankeld. Omdat ze gewoon ook totaal niet wisten... wat hen overkwam. Spreuken 25 vers 19 zegt... Zoals een gebroken tand en een verstuikte voet... Zo is het vertrouwen op een trouweloze in de dag van benauwdheid. En zo hebben ze dat ook aangevoeld. He, ze hadden het vertrouwen op. Er waren Heel veel Duitsers waren gevlucht naar Nederland. Want Nederland die zou neutraal blijven. Nederland die zou hen beschermen. Nederland die zou van alles en nog wat. Nee, Nederland die heeft niks gedaan. Sterker nog, de officiële stellingname van de Nederlandse regering was... ...we zetten iedereen die de vlucht uit Duitsland zetten in een kamp genaamd Westerbork. Heel erg vlak bij de Duitse grens. Mocht er wat gebeuren... Dan is dat probleem in ieder geval opgelost. Sterker nog, op een gegeven moment mocht een hele groep mocht weg. De toestemming kwam veel te laat. En die zaten in de trein. En die treinsbaan naar rechter door de Duitsers opgepakt en verstuurd naar de kampen. Zo was Nederland. En er is niet veel veranderd eigenlijk. Als je nu ziet van hoe bepaalde asielzoekers behandeld worden. Dan zeg je, we hebben niet veel geleerd van onze geschiedenis. Ik weet niet of het gevolgd hebt, maar een tijdje terug stond er, was er een soort documentaire... Dat ging over Amsterdam en dat had te maken met dat Amsterdam, de mensen die terugkwamen uit de kampen, die werden een enorme rekening toegestuurd omdat ze dus de achterstallige belastingen moesten betalen over al die jaren dat ze dus niet in hun woning waren geweest. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. En dat ging dus echt over alles en nog wat, hè? En dat is dus rente op rente gerekend. Dus je, je hebt, uiteindelijk heb je het overleefd. En dan ga je verhaal halen bij de gemeente. En dan zegt de mee: hoe heet je ook alweer? Oh, we hebben hier nog een rekening liggen van u. Het is, ja, het is te gek voor woorden. Het is echt te gek voor woorden. Sterker nog, als je kijkt naar wat er dus geroofd is van die mensen. Aan schilderijen, noem maar op. Onze musea's hangen er vol mee. Het koninklijke huis hangt er vol mee. Met schilderijen die gestolen zijn van de joden. Het is aangekaart, ze kunnen het bewijzen. En ze zeggen: Ja, sorry, span maar een rechtszaak aan. Waarvan? Waarvan? Gelukkig zie je nu pas dat er eigenlijk af en toe recht gedaan wordt. Wanneer u zegt, zegt Spreuken 24, vers 12: Zie, we hebben dat niet geweten. Ik heb dat even in het Duits, want in het Duits staat letterlijk wat ze gezegd hebben. We zaken, wilt, zie je, we hebben dat niet gewoest. Wordt hier der, welke die hersenproef erkennen. Een der of die zelen acht had. Es waarnemen, een die mensen vergelden naar zijn hem toen. Hier is de vertaling. Zal hij die de harten toetst, dat die merken. Hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten. Immers, hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Het is onvoorstelbaar dat een natie. die zo het evangelie zo hoog heeft gehad. waar verschillende reformatoren uit voortgekomen zijn. die nog steeds zeg maar, heel hoog in de vader hebben staan. Maar sluister, wij zijn. Een volk van God, dat die, toen ze aangesproken werden, maar één zinnetje konden herhalen wat uit de schrift kwam: We hebben is niet gewoest. En het is de grootste leugen, denk ik, die ooit uitsproken wordt. Er is geen enkele Duitser die het niet geweten heeft. U had, zegt Obadja 1, vers 12, u had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder. ...op de dag dat hij een vreemde voor u was. En dat gebeurt op het moment, nee, dat merk je ook op school... ...op het moment dat iemand eruit gepozen wordt... ...waar een hele groep zich tegen richt... ...hij wordt een vreemde voor die groep. Hij wordt een vreemde voor een heleboel. Pas als er iemand echt naast gestaan en zegt kom erop, ...dan verandert de situatie vaak. Maar daarvoor niet, dan wordt hij een vreemde. Hij wordt uitgestoten... En ze doen er van alles mee. En wij mogen niet toekijken op die dag als onze broeder of zuster zo behandeld wordt. En dat hadden ze moeten weten, want dat stond gewoon in de Bijbel. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. Het wordt even toegespitst op wat de Duitsers noemden de Joden. Ze hadden niet blij mogen zijn vanwege de Joden op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. Wat had God nog meer moeten zeggen om het hun duidelijk te maken? Het staat hier gewoon letterlijk... wat ze niet hadden mogen doen... maar wat ze wel gedaan hebben. En niet zomaar gewoon... maar op grote, georganiseerde, geautomatiseerde wijze. Het is onvoorstelbaar. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken... op de dag van hun ondergang. En dat is praktijk geweest, ook hier in Nederland. De Joden werden weggehaald... En de Nederlanders trokken in die woningen en namen alles over. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. Dat is wat Yahweh gezegd had, ook tegen reformatorisch Nederland. En dat is wel gebeurd. Sterker nog, de voorman van de reformatoren, die stond achter de Duitsers, die zei wat moest luisteren. Het is het huidige gezag, we hebben te buigen voor het gezag dat God ...op ons heeft gelegd als straf voor Nederland. Als straf voor Nederland? Ja natuurlijk, want Nederland hebben we ook wel geleden. Hebben wij geleden zoals hun? Nee, geen sprake van. Geen sprake van, we hebben het verergerd. Het Nederlandse volk heeft het Joodse volk verraden. Ik heb er geen ander woord voor. En ik schaam mij zelf dat ik Nederlander ben in dat opzicht. Want tot op de huidige dag heeft Nederland het niet goed gemaakt... Hebben ze geen beleidnis gegeven. Van wij hebben het fout gedaan. Net als met de slavenhandel. Nederland weigert. Om dingen goed te maken uit het verleden. Waar ze zulke verschrikkelijke sporen getrokken hebben. In de volken wereldwijd. En Nederland weigert. Wij komen wel. Wij zijn Calvinistisch. Wij zijn. Nee, noem maar op. Wij zijn tot heel lang het gekozen volk van God geweest. Denk je dat echt? Nee. Dat denk ik niet. Wij hadden niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. En we hebben het wel gedaan. U, juist u, met de naam van christenen... had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. Als we allemaal opgestaan waren en hadden gezegd... dit gaat niet gebeuren met onze broeders en zusters... dan was het niet gebeurd. Klaar uit. Het was gewoon niet gebeurd. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. En zijn leger, dat is dus zijn bed. Dat is dus niet zeg maar zijn verdedigingsleger. Nee, dat gaat over zijn bed. En helaas, het is wel gebeurd. Want heel veel joden hadden mooie huizen. Hadden mooie bezittingen. Hadden mooie van alles en nog wat. En daar hadden ze hard voor gewerkt. Daar hadden ze hard voor gewerkt. Helemaal waar, Roes. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene van hen die ontkomen waren uit te roeien. En het is gebeurd, mensen, het is gebeurd dat ze echt opgewacht werden... en dat ze de Duitsers geholpen hebben om de mensen die ontkomen waren... alsnog op te pakken en er naartoe te brengen, waardoor ze uitgeroeid werden. U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Het stond allemaal beschreven. En je snapt niet dat dan een volk wat zo prat gaat op hun bijbelkennis... dat ze dit niet herkend hebben. Ik denk, jongen, waar gaat het nou toch over? Hij heeft het over zijn volk. Hoe komen jullie erbij om hier aan mee te werken en te denken dat je ermee wegkomt? Want de dag van Yahweh is nabij over alle heidenvolken. En ik ben daar heilig overtuigd dat we nu tegen die dag aan zitten. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. En ik denk echt dat het gebeurt. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Wij zijn schuldig. Ik zal wie mank gaat stellen tot een overblijfsel. En wie verdorven was tot een machtig volk. En ja, wij zal over hen koning zijn op de berg Sion. Dat is de toekomst van de Joden. Die uitgekort zijn in Europa. En wat heden ten dagen weer gebeurt. Micha 4, vers 7. Ik zal wie mank gaat stellen tot een overblijfsel. En wie verdreven was tot een machtig volk. En ja, wij zal over hen koning zijn op de berg Sion. Halleluja. Van nu aan... Tot in eeuwigheid. Ze zullen nooit meer verdreven worden. Daarom zegt Jeremia in 23 vers 7... Er komen dagen, spreekt niet Jeremia, spreekt Yahweh. Dat men niet meer zal zeggen... waar Yahweh leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte... Maar er zal gezegd worden... waar Yahweh leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden... en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had. En dat is op dit moment realiteit. Dat is al jaren aan de gang. Ze worden teruggebracht uit heel de wereld. Annie heeft het nog genoemd in haar gebed. Vanuit overal uit de wereld komen ze terug naar het land van Israël... zoals voorzegd. Er is niets in de Bijbel wat niet vervuld zal worden. Want het is het woord... Van Yahweh. Zij zullen wonen in hun eigen land. Amen. Juist.